Gert met het, -journaal. het aantal strafkortingen op bijstandsuitkeringen is de afgelopen jaren gehalveerd. Gemeenten leggen zo'n korting op als iemand met bijstand bijvoorbeeld een afspraak mist. De tien grootste gemeenten deden dat in 2019 bijna 6000 keer. Vorig jaar lag het aantal op zo'n 3000. Gemeenten zetten nu meer in op vertrouwen in plaats van op handhaving. VVD-leider Jessil blijft erbij dat ze niet wil deelnemen aan een kabinet met de PVV en mogelijk NSC en BBB. Dat zei ze nieuwsuur. Jezel Gust noemt het een zwaar besluit... maar volgens haar worden de komende onderhandelingen er overzichtelijker van. Wel wil de VVD een rechtskabinet steunen als een soort gedoogpartner. Het besluit leidde tot verbazing, ook binnen de VVD zelf. Het wordt door een deel van de achterban gezien als het ontlopen van verantwoordelijkheid. Oekraïne is vanochtend vroeg aangevallen met drones, meldt het persbureau per Reuters. De aanval was volgens de Oekraïnse luchtmacht vooral gericht op Kiev... Burgemeester Klitschko zegt dat stukken van drones die zijn neergehaald... gebouwen hebben beschadigd. Voor zover bekend zijn er twee gewonden. Nu de winter voor de deur staat, zijn de Russische drone- en raketaanvallen... vermoedelijk vooral gericht op de energievoorziening van Oekraïne. Doel ervan is dat Oekraïnse burgers in het donker en in de kou komen te zitten. De meeste van de Israëlische gijzelaars die zijn vrijgelaten... zijn er naar omstandigheden goed aan toe. Dat meldt de directeur van een ziekenhuis waar een aantal gijzelaars wordt behandeld. In totaal zijn 13 Israëlse gijzelaars vrijgelaten door Hamas. Vandaag, op de tweede dag van het tijdelijke bestand... laat Hamas naar verwachting weer 13 mensen vrij. In ruil ervoor dat Israël er dan weer een aantal Palestijnse gevangenen gaan. Het weer buien, soms met hagel of onweer. In de loop van de dag minder buien en minder wind. Het wordt 6 tot 9 graden. Morgen eerst wat zon, later regen of motregen en dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.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 Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ik wil gewoon het plaatje eigenlijk doorzingen van... Dan weet ik dat ik thuis ben. <laughs> Welkom weer terug. Dan weet ik dat ik thuis ben. Welkom nou, thuis, Wilco. Ja. Welkom thuis. Ik ben er weer. Vorige week, vorige week was ik er niet, sorry. excuus. Het was een spontane actie van mijn kinderen. Die uh, wilden ons een uh, nachtje cadeau geven. Een nachtje ja. naar uh, het Leiden. Ik snap niet dat ze dan niet dachten van... oh, papa heeft altijd zaterdag op radio. We doen het zaterdag. Nacht. Ja, dat ja. dacht ik ook. Papa man... moet werken op zaterdag. Ze ja. zijn al jarenlange vaste luisteraar. Het is niet not... Gelukkig maar, hè, want maar, uh, zaten zaten ochtend dan yeah. Ja, zaterdagochtend ben je dan weg of zo? Ja. ja, jullie komen pas een uur of twaalf uit bed vandaan. Ja. Dan, al dan, loop, oh. dan loop ik alweer gewoon in het huis rond natuurlijk. Heb je nee, het we. ook gehad? Het was grappig. Ja, ja, Leiden was leuk. We hadden een hotel eigenlijk een beetje in het centrum, vlak bij die molen. Die ene molen weet je oh, wel. Ja, ja. mm -hmm. En uh, je kon vanuit bed, kon je gewoon de stad in kijken. Dus als twee bejaarden zaten we daar gewoon s ochtends met, uh, met brood te bed. Zaten we gewoon de stad in te kijken. Net als zwaaien. Uh... Net als uh, die ene gast van de Beatles samen. Zo uh, ja, ja, ja, ja. De pies in. Pies in, het staat jullie zo? Ja, je denkt bij twee oude mensen dat je pies in. Dat je denkt, nou, wat, wat zijn niet aan het doen? Dat is wat anders. Maar ja. uiteindelijk uh, bleek de heel druk op straat... te zijn. Want vlak om de hoek kwam de Klaas intocht. Oh, ja. oh Dus dat heb ik even mee gepikt. Maar ja. dat duurde eigenlijk te lang. Hij kwam best om 12 uur. Toen zijn we doorgelopen naar Naturalis. Ah, ja. Ja. leuk. En, en wat zijn die beesten groot geweest vroeger? Ja. ja. Ongelooflijk, joh. Schrok je. Ik schrok je een nu? beetje. Kom je er nu pas achter? Jezus, ik sta er echt naast. Je <coughs> ziet echt die dinosaurus of wat een beest, joh. Dan, dan ren je wel. Wat een... Nou, goed, leuk. Mm. Daar heb ik echt uh, een tijdje rondgelopen. Het grappige is, ik weet niet of jullie het hebben, maar ik kom erachter dat ik niet zo goed tegen kan uh, gaatjes in dingen kleine gaatjes in oppervlaktes vertel ja je weet je je hebt ook van die ziektes dat je je huid klei, allemaal kleine gaatjes krijgt dat heeft ziektes, uh, het heeft een bepaald soort ziek het zijn poriën zijn dat ja maar je hebt ook van andere ander soort gaatjes en nu heb je in het gebouw bij Neutralis, heb je het dak zit vol met gaatjes en ruimtes en dat tussenin nee, ook allemaal gaatjes, ik krijg de kriebeltjes van. Oh. En dat schijnt echt een soort ziekte te zijn. Waarschijnlijk wel. Oh. Ja, nou. Ik vond het echt iets apart. Dus mijn uh, kinderen waren echt verbaasd. Die lieten allerlei foto's zien op hun mobiel. Ik dacht, ja, ga weg. Gadverdamme, Wat een narigheid dan. Maar goed, ik heb gehoord dat jullie het hebben overleefd... Ja, week met we tweeën. een fantastisch uitzending. <laughs> ja, verrassend gewoon. Heel veel ja. mensen denken van nou, we krijgen hele harde muziek. Ja. Nee. En het was echt wel een beetje... Volgens mij wel honderd luisteraars erbij gekregen. Ja, minstens. Oké, okay, dus ik moet eigenlijk de playlist van jou draaien. Ja. En dan ja. komt het goed eindelijk met dit radioprogramma. Ja, het was ook wel steeds een verrassing hoor. Ja? ja. <coughs> dan zei ik, nu komt deze plaat. En dan deed ik hem aan, dan was dat weer een andere... Dus de okay. voortaan gaan, na het plaatje gaan we zeggen wat het was. Ja. Oké, okay, dat is ja. beter. Gewoon, ja. Ja. gewoon op shuffle zetten en dan je ja. ja, platenkennis gewoon maar even laten, laten, laten, laten gaan. Laten ja. gaan. Nou, goed, ja, zijn... Het is een goede leerschool geweest, want ja. dan moet je gewoon. Ja. En uh, ik heb al die jaren dus er zo tegenop gezien. En het is inderdaad, ik, ik heb respect voor jou met al die, uh, al die tunes en jingels die je er nog tussendoor doet. En ik van wauw, dat is gewoon... Uh, dank u wel, dank u wel. Ja, zeker, dank. zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Het uh, is leuk uh, de, om het uh, nog, een keer, nog een keer te doen. dan. Nou, het He, het dus, echt, ik, ik geef me je telefoonnummer van je kinderen. Dan ga ik vragen of een keer een maandje voor je wegboeken. Oh. Nee, dat dacht ik niet. Iedere vrijen we... Ja. Nou goed, wat ons allemaal bezighoudt natuurlijk. Het hele, echt Alles ging er over. Elk televisieprogramma ging er gisteren oh, ja. over. Oh, over. Ja, over de VVD. Oh, wat wat, wat, wat zijn zei ze dan ook weer, Jus Dielkes? Ik bedoel dat wij tien zetels zijn verloren. Dat is een duidelijk signaal van de kiezer. En na dertien jaar en met deze uitslag past ons echt een andere rol. Ja, dus die gaat niet mee regeren met de PVV. En die hadden gewoon, geloof ik, met een paar zetels meer. 37 zetels. Ja, in eh, eerste instantie 35, werden er ja. nog twee meer. Ja. Echt My. toch bizar voor gehoord. Ja. Maar goed, de, de, of weet je die zielkes die stopt even. Die zegt mm. mezelf, nou ga jullie maar even praten. Ik kom er later wel bij als het interessant genoeg is. Uh, ja. Uiteindelijk zei de, de, de man uh, Omzicht: omzichtig zei dit. Ik vind het heel bijzonder. Vooral omdat zij het kabinet hebben laten vallen op migratie. Nou, krijgt ze met uh, de heer Wilke dus de kans om daarover te praten. En dan zegt ze eigenlijk al, dat gaan we niet doen. Dus dat vond ik eigenlijk een heel bijzondere move van, uh, van de VVD. Een bijzondere move van de VVD. En het grappige, de mooiste reactie kwam toen ook van Timmermans. Ik snap al heel lang niks uh, van wat mevrouw Mevrouw uh, doet. Uh, dus uh, ik doe ook geen poging om het deze keer te begrijpen. Nee. nee. Goed, dank u wel. Goed, ja. ja, dank u wel. Dank u wel. Bedankt voor uw reactie. ja weet je, We zijn allemaal ook een beetje van God wat gaat er gebeuren. En als je ook het verkiezingsprogramma ziet van de PVV, dat je ook denkt van... Nederland 1, 2 en 3 weg. En de uh, ja. excuses die gaan we ja. allemaal weer intrekken. Ja, en ja, dat ja. soort dingen. En dan denk ik van nou... je hebt best kans dat dit kabinet eigenlijk ook in no time weer klapt. En dan, uh, dan gaan we weer even normaal doen met z'n allen. Ja, ja. <laughs> denk ik zomaar. Ja, dat lijkt een beetje op 2002, want zo is het toch ook geweest. Ja. LPF, ja, ja, ja, ja, ja. VVD had ook de minderheid in de zetels. Ja, toen hebben ze ook gezegd, we gaan uh, ze dat gedogen. En uiteindelijk zijn ze toch ook aangeschoven. Het klinkt een beetje als gisteren van, uh, ik heb niet de bal, dus ik mag niet spelen, dus ik doe niet mee. Nee, klopt. Ik ga, aan de ik ga op de bank zitten. Spelen eerst ja. maar naar, een, naar mijn toe. Dan gaan <laughs> ja, ik dan ga ik weer eens mee doen. Ja, doe maar ja. even. Nou goed, ja. Ja, en wie dus waren, het het waren die kiezers dan allemaal? Waren het nou echt allemaal randebielen? Nou, ja. nee, dat viel wel mee. Maar op verkiezingsdag zelf besloot 10% een paar uur voordat ze naar de stembureau gingen wie hun stem zou krijgen. En er was ook een groep voor wie die twijfel pas heel laat voorbij was... 5% besloot in het stemhokje op wie ze gingen stemmen. En dat betekent dat een dag voor de verkiezingen van nog 43 zetels... onduidelijk was bij welke partij ze terecht zouden komen. Inmiddels weten ja, we natuurlijk dat... waar ze zijn beland. Ja, ja. Ja, die hadden zich heel ontzettend goed verdiept nou. op wie ze gingen stemmen. Dat is wel duidelijk. Nou, Volgens mij gaat straks de PVV gewoon wel wat dingen bijstellen. Uh, en anders moeten we opnieuw gaan stemmen. Ja, ja, ja. met talenten. Wordt vervolgd. Toch? Wordt vervolgd, zeker. Don't waste my time I said to myself I better play it good ja tijd, 1993, ja dat is 30 jaar geleden. Toen maakte hij voor het eerst een radioprogramma. En toen heb ik deze plaat zo gelooflijk wel gedraaid. Dat ik denk, nou kan ik hem nu wel eens de tevoorschijn halen. En dit programma bestaat 20 jaar, moet ik ook nog zeggen. Het is in 2003 begonnen. En het grappige is. Hoe kom ik dan weer op deze man, om alleen deze man te draaien? Afgelopen zondag speelde hij gewoon in de gastfabriek in Amsterdam. Nee, in Alkmaar, sorry. Dat is de gastfabriek in Amsterdam. En uh, een vriend van mij, Peter, die stuurde een berichtje. Weet je dat Paul en Donga gewoon even op de zondagmiddag in de gastfabriek speelt? Ik zeg, nou, dan moeten we daar naartoe. Want dat is een plaatje waar we vroeger heel vaak op de radio. hadden. Wat leuk draaien. op zondagmiddag zo uit? Ja, op zondagmiddag gewoon even dat daar kijken. Ja, dat En het was een uh, bijzondere ervaring. Want deze man had alleen een gitaar. En dan uh, natuurlijk weer zo'n computertje bij zich, waardoor hij. Op de gitaar een beat maakte. Dus klop, klop, klop. En dat loopte hij dan. En dan deed hij even de basse En dan zo spelende voort maakte hij een heel orkest. En dan speelde hij het nummer. En dat was een uh, grappige ervaring. Deze Pallement Don Ga. En hij heeft gespeeld met allerlei grootheden. Tina Turner. Uh, we, nou noem ze allemaal maar op. Daar heeft hij al mee gespeeld. Hij heeft ermee, uh, geschreven. Maar ook samen op het uh, podium gestaan. Hij heeft vijf albums afgeleverd. Dit was zijn eerste. En dat was ook zijn grootste hit die hij heeft gehad. If you ja. want my love. Goed, dus Vind de het is wel een ondeugend plaatje. Als dus ik ook denk van nou. If you want is, my love, come and get it. Ja, want ja, hallo. Ja? Het is bijna een dikpik, maar het is het niet, maar het is o, het bijna. Oké. Okay. En het is een, een, een, een verbale. Het is oh. een voorbale dickpik. Yeah. <laughs> If yeah. you want, come and get it. If you want my love, come and get it. Mm. Oh, die manier. Ja. Yeah, ik, yeah. ik, ik, ik zie hem gewoon op afstand staan en uh, niks aanraken. Hij alleen maar, als je, me, als je me wil hebben, kom je me halen. Ja, yeah, ja. Dat yeah. is heel onschuldig volgens mij. In ja. plaats van dat hij er de meteen bovenop dak. Wat doen toch de meeste mannen. Ja, tuurlijk. Je de haantjes, toch? Dan moet je ja. de, hoppa. Ja, jagers aan de gang, komt ja, maar jagers. We zouden ooit eens een keer een programma kunnen doen... dat je zegt van, met dit thema ja? en dan al die platen dan eens draaien. En dat je denkt van, wow, dat is toch wel heftig allemaal. Er zijn een heleboel platen die zijn gewoon echt uh, eigenlijk niet oké. Okay. Nee, ik, ik wil één voorbeeld noemen die ik wel erg aanstootgevend vind. Is het status quo? Ja, ja, ja. Roll over, lay down and let me in. Ja, precies. Zoiets. Goed. Hij nou. wordt nog steeds gedraaid bij Radio 10 Gold. Ja. <laughs> nou, dan pak ik hem even door, jongens. Oh, nou, je, je hebt verteld. het ook he? Ja, ja, ja. Nou, ja, de sekswerkers die kunnen momenteel een, een zakelijke rekening. Ik kosten. had het gehoord. Ja. Ik wist nooit dat dat nooit kon, joh. Nee, het, het, het, is, een, het is een, beroep. Het is een bestaand beroep. Echter, uh, ja, tot vrijwel tot kort uh, uh, uh, geven banken eigenlijk ook geen hypotheek uit of een, zakel of een zakelijke rekening. Ja. Ik dacht alleen bij puur bij cash, maar ze kunnen ook geen hypotheek aanvragen. Ja, Oeh, oké. Okay. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk wel straks gaan mogelijk en ze willen het ook gaan monitoren hè, hoe het gaat, hoe het loopt. Dus, uh, uh, ja, ja, dit gaat niet lopen. Van... <laughs> dit gaat niet lopen. Nee, niet. Nee, mannen die kunnen uh, want zaken rekening... En, en dan kunnen mannen met creditcard betalen en dan zien we vrouw dat ze geweest zijn. Oh ja. Oh, de anonimiteit oh, ja, ja. gaat uh, naar de Filistijnen oh, voor de klanten. Ja, het moet natuurlijk allemaal, ja, allemaal zwart geld wat oh, daartoe gaat. Dat, Oké. Okay. Had dat, dat... je nog niet bedacht, hè? Nee. Nee, nee, want eigenlijk hadden de banken in eerste instantie. ja, maar we willen niet cash geld. want vaak denken ze aan witwasgeld. Ja, of wat dan ja. ook. Maar oh, Jolanda, dat is wel een goeie. Ja. Ja. Hoe ga ik dat zo schrijven? Dat, dat dat uitleggen aan je vriend van al die, al die betalingen op de strip. Eén tip, tip kan ik wel zeggen als je zelf denkt... Van nou ik wil wel eens een, een dame ja? van Lichte Zee gaan. Ja. Uh, zeg dan je vrouw gewoon hardlopen. En dan ga je er gewoon heen en dan kom je terug. En dan kan je We gewoon, gewoon lekker... Oh ja, oh ik, ik, ik heb ooit iemand gesproken die woont in de buurt van, een, van de roosde van Buurt in Hapse, Van Alkmaar. En die zegt van ik kwam iemand aanlopen zo hardlopen. Hé, hey, wat een rare... Een raar moment om te gaan hardlopen daar. En die liep zo bij een vrouw naar binnen. En later liep hij zo gewoon weer terug naar. Wel... Huis. Ja, oh. ja, wat ruikt je eruit? Nou, ik heb heel hard gewerkt. Heel hard teruggelopen. Ja, nou, ga even zo'n soort ja. ja. Wat ja. dat zie jij te lezen dus op de vroege morgen? Ja, nou, ik zie nu net dat. Uh... Die uh, ex-agent was veroordeeld voor het doden van ja. George Floyd, weet je Ja. ja, ja, ja. En die, uh, die, die is neergestoken in de federale gevangenis in de Amerikaanse staat Arizona. Zo. Al dus het New York Times. En, uh, maar de, de krant die beroept zich op uitspraken van twee mensen met kennis van de situatie ter plekke. Dus het is nog niet officieel. Nee. Maar uh, ja, ik kan me ook wel weer voorstellen: want in de gevangenis is natuurlijk een groot gedeelte. Van de bevolking van de gevangenis, ik denk misschien wel uh, drie kwart of zo, is zwart. Dus ja? uh, ik denk wel dat ze een oogje op hem hadden. Van, oh. nou, als we even de kans krijgen, okay. ik ga even mijn tandenborstel slijpen. Ja. Ja. En dan een uh, hutje idee. Oh, precies. Ja, ja dat is zou de beste kunnen. Een soort afrekening in ieder geval. Ja. Nou, en ik had ook gehoord dat er nieuws over is dat hij uh, wel flink wat jaartjes achter de tralies moet. Ja, ja. 22,5 jaar zelf. Dat bedoel ik. Dat is niet misselijk. Uiteindelijk. Want ja. er was het eerst weer een heel ander verhaal dat hij onschuldig was. Of dat het uh, bij het werk hoorde. En dat is nu wel duidelijk geworden. Oh. Nou, goed. Maar het is, maar is wel leven. bevestigd dat een gevangene... rond die tijd uh, in Tucson, Arizona, was neergestoten. Maar ze noemden de gevangene niet bij naam. Nee. Maar uh, ja, de, ja, er zijn wel levensreddende reddende maatregelen genomen. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je soms... Uh, Iets minder levensreddende maatregelen neemt dan anders. Het ligt er net aan wie dit Ja zeg, ja. Dat, dat is raar. Hij moet gewoon zijn straf maar hoeft niet daar nog af wordt, afgestraft worden. Maar het scheelt de staat wel een hoop geld, want zo kan je het ook wel weer zien. Oh, we gaan het weer vertalen aan geld, geld. Alles kan je vertalen. Eigenlijk. Alles weer verteld. Goed, de vaccins hebben een nieuwe cd uit. En is hier door, natuurlijk. is natuurlijk. Het is altijd veel van hetzelfde, maar ik vind het lekker gewoon. Heartbreak it, hier. Zegt, we zijn het zat, spuugzat en wij willen. En dan gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. We hebben een nieuwe cd uit Pick Up Full of Pink Carnations. Oh, je hebt gezien, ze hebben weer een nieuwe titel voor een album. En dat heet Heartbreak Kids. Wat is de nieuwe single op het album? En daarachteraan Sue The Nights. Eh, die spelen binnenkort in een patronaat. Dat is hiernaast, zeg maar. Nou ja, bijna hiernaast. En dat is op 7 december. Nieuw album, derde studioalbum Susanne and the Sunset Disco... En dan houdt ze een hele grote glitterbal in haar handen... om te laten zien dat ze helemaal in de discostijl zit. Nou, dit vind ik nou niet echt een discostijl, deze plaat. Maar goed, ik vind hem wel lekker. Hij is zweervol in de zaterdag om een beetje wakker te worden. Want de hele wereld is in rap en roer. wat allemaal gaat gebeuren natuurlijk. Geert Wilders heeft 37 zetels in de wacht gesleept. En jarenlang zit hij in de oppositie en roept van alles van de kant. En nu moet hij zelf het gaan waarmaken. En moet hij ook alleen ministers gaan aandragen... Waar haal je die nou weer vandaan? Vandaag in de Telegraaf te lezen wat voor ministers dat allemaal zijn. Gewone mensen, en voornamelijk alle mannen. Er zit wel één vrouw bij, onder andere Rachel van Metelen. En van Metelen uh, heeft uh, weinig politieke ervaring. Maar ze heeft een middelbare school niet eens afgemaakt. Ze is begonnen met een poffertjeskraam. Oh ja, dit begint, al, dit begint al heel knullig hè. Wacht even, wacht even. Maar die poffertjeskraam trekt ze door heel Nederland. En ze spreekt heel veel mensen in het land. En heeft dus een heel goed beeld wat er allemaal speelt. Onder de okay, Nederlanders. Nou, dat... De gewone Nederlanders die poffertjes komt eten. Dus dat is wel mooi. Verder zijn er nog andere mensen. Een of andere Vincent van Born, eh, Die begon zijn carrière in de metaal. Als metaalbewerker lasser en onderhoud. En uiteindelijk is hij ook nog beveiliger geweest. Nachtwacht, nachtwagen bij het leger des Heils. Kijk, dat is een mooi gegeven. Uiteindelijk kwam hij in de gemeenteraad bij Den Helder. En zo heeft hij zichzelf een beetje opgewerkt. Eén grappige man zit erbij. Die is Peter van uh, Hazen. En Peter van Haas, in Amsterdam had hij een tapijtenhandel. En uh, is dat eigenlijk ook een beetje in de politiek terechtgekomen. Maar het grappige is, deze tapijtenhandel waren tapijten uit Marokko. Hé. Hey. Hé. Hey. Minder, minder roep ik dan. Ja. Minder, minder tapijten. Maar goed, dat mocht dus wel, blijkbaar. Ja. Nou goed, een hele lijst met mensen die dus compleet nieuw ja, zijn. Ik ben benieuwd zijn. of zij straks ook allemaal beveiliging nodig gaan hebben. Ja. Dat is ook nog een puntje. Ja, ik ja, ben benieuwd, ja. want Wilders is dan. He, het opperhoofd. Benoemd? Ja, het opperhoofd. Die, die beveiliging is volgens mij allemaal nu aangescherpt. Dubbel en dwars. Ja, ja, maar het kan ook zijn dat mensen zeggen van nu uiteindelijk is hij aan de macht en nou. Uh, minder, minder, minder, minder. Minder, minder, minder. Minder beveiliging. Ja, ja dat is zo. Kost nog meer geld. Ik, ja. Geen idee joh. Maar ik vind het wel een heel bizar gegeven dit gevoel. Mm. Uh, uh, je krijgt bijna een soort statenkabinet. Hè? Mensen eigenlijk uit het werkvlak. Die eigenlijk een uh, minister straks aan het, aan het werk gaan. Die hebben echt heel veel ervaring. Uh, en, uh, uh. Het gewone leven. Dat het gewone leven. Want, ja. ah, is dat, dat, is, dat is niet verkeerd. Zeg, Hoe is het met die visser, met die boot? Ja. Ja, ja, ik, denk, ik zie, uh, me, ik zie hem rechts dus, op de camera het hier. het op het Zandvoort, uh, Zandvoort nieuws, denk ik. Ja, doe het we op het oké. goed idee. Wat, uh, ja? Hij, ja, uh, nou ja, toch even bij de politiek blijven. Het ja? is natuurlijk gereageerd ook vanuit de hele wereld. Hè, op, op, Oh ons, ja, Orban op, heeft gereageerd. Ja, ja, ja. Rusland, wat een goede stap maken ze daar. Schokgolf door Europa. Wilders ja. wordt vergeleken met Trump in Amerika. Ja. En ook wel belangrijk om even te noemen... is toch dat de partij 50 plus... die ligt eruit... Ja. Dat was toch Henk Rol Of is Henk, Rol. Henk ja. Ja, ja, Dat Henk. vind ik op zich wel jammer. Oh. Ja. Zeker ja. met de vergrijzing. Bij ja. mij kwam die er ook elke keer uit bij ja. 5 plus. bij ja. ja. nee, mij weg, niet. Weg die partij die wil ik niet. En uh, de partij van Sylvana Simons ligt eruit. Ja, ja, ja dat was, je, was maar Ja, ja, ja, ja okay. jammer. Ja, zonder haar als boegbeeld uh, is het gewoon niet gelukt. Nee. Ik nee. vind een man die, hem, uh, die haar over heeft, nou ook plop, goed ja. van de tong gesneden hoor. Duidelijk uh, goed. Uh, dus ja. uh, nou goed, wat, wat, wat had jij, jij te lezen? Uh, ja, wat ik, wat ik nog uh, zat te lezen. Ja? Ja, oh, oh, oh god, ik hoor een beetje. Ja, dat er was een, uh, een dronkaard en die uh, wilde geld besparen op, op een taxi. Ja? En uh, die, uh, die, uh, die had zich stiekem vastgeklampt aan het onderstel van de vrachtwagen. Hij denkt, nou, uh, over 50 kilometer komt hij vast van langs mijn woonplaats. Ja? Maar uiteindelijk is die truck zonder uh, geplande tussenstop helemaal naar een andere deelstaat gereden. Hij is dus gewoon 400 kilometer. Hij zou uh, zich vastgehouden van wanneer kan ik hem loslaten? Ze dus zal inmiddels wel een beetje uh, ontnuchterd zijn. Ja. En uh, toen hij uiteindelijk dus uh, eruit ging... Uh, nou, toen was hij er uh, eigenlijk van uitgegaan... dat hij bij een rood verkeerslicht ergens wel... Uh, van de vrachtwagen zou kunnen springen, maar dat is gewoon helemaal niet gebeurd. Oh, okay. Dus nou, hij was heel erg gestrest. En, Ik wil daar foto's van zien. Ja. ja. Maar de, de trucksurfer die heeft dus uiteindelijk de politie heeft hem toch te pakken ook gehad gekregen. Hij kreeg toch een geldboete van 288 Australische dollars. En hij werd dus door de politie naar het station van Coomera gebracht, waar hij de trein terug kon nemen naar huis. Oh, Wat een narekijker. Oh. Denk je slim te zijn? Ja, mm. lekker vasthouden houden een vrachtwagen. Oh, ja. ja dat Dan moet je nagaan hoe lang en eindeloos die wegen doorgaan daar in ja, Australië. Ja, ik weet het. 400 kilometer. Ja, hoor, dat is echt niks. Gewoon, My uh, Just down the road noemen ze het dan gewoon. Ja. Just down the road, anderhalf ja. uur rijden, dezelfde weg. Helemaal geen punt. Oh. You got me dripping on life. Too late, too late. Trying to give some kind of respect. Too late, too late.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 alle berichtjes van luisteraars. Is het nou alweer de Jolande keuze? Nee, dit is mijn keuze nog steeds. Bo Anderson. En het heet uh, Island Baby. I'm on an island baby. Love is dripping of zoiets. Wat is het begin van de tekst ook weer? Jullie zitten elke keer al je teksten na te pluizen. Waar gaat dit nou over? Het is elke om uh, Ja, inderdaad. Ja. Dus weet je, lichaamstappen. Ik hou er niet zo van. Nee, oké. Okay, <laughs> nou goed, het is dus tijd voor Wat? Nee, ga de deur open. Doet ze nou weer de deur open naar... Nee, doet ze niet. Mm, het nieuws gaat Zeker tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken even wat er allemaal gebeurde in Zandvoort. En onder andere de ja, speciale aankomst van Sinterklaas... natuurlijk alweer een week geleden, maar het was wel bijzonder. Hij <laughs> kwam met een boot niet verder dan Bloemendaal. Ja. Toen is de boot op de trailer... de reddingsboot van de reddingsbrigade... die in de Zandvoort gereden over het strand... En op het Raadhuisplein stonden alle moeders en vaders al te wachten. En ook opa's en oom. En per tuk tuk ging je dan weer naar de kerkstraat. Naar de gemeente. Nou, het is met de schoentjes gezet. En om twaalf kon je allerlei spelletjes doen. Onder andere spelletjes spelen. schuilen en cadeaus stapelen. In het dakgoot lopen. En alle cadeaus die werden uitgedeeld kwamen bij de speelgoedvijver vandaan. De lachende kikker. En uiteindelijk uh, om het 1 uur was je op het podium in het Raadhuisplein. dan kon je op de foto met hem. Nou, het was in ieder geval een uh, heel spektakel Sinterklaas in Tocht hier in Zandvoort. Er was veel regen, maar op het moment dat het droog moest zijn, was het droog. Nou, nou dat, dat, man, is dat is problemen. toch wel leuk voor die kinderen. Heerlijk. Ja, toch? Ja, zeker. En chattenoten... heb, je je, heb je je schoen gezet? Ja, zeker. Heb je ja. wat gekregen? Ja. Wat zat erin? Sokken. <laughs> ja, die had je uitgedaan die dag ervoor. Oh, oh, wacht, hè? Oh, wacht. En dat... denk je dat je een cadeautje krijgt? Ik ga dacht... je eigen vieze sokken. Ja, ik voel Ik voel het ook. Ik voel het ook. Ik ook. in elke sok ook. Ik Nou, maakt, maar, ja, ja, maakt het, het wel niet. uit. voel het Ja, Ik is ah. uh, er is een boot. Uh, sinds niet. is er een niet. een op een zandbank voor het Zuidstrand is niet gedaan. voel ik, ik denk, het ja, niet. Ik ja. denk het van... Oh, is dit een stunt van het casino, hè? Ja, Voor de ja, ja, ja. Maar ja, dus uh, woensdagavond zou er een nieuwe poging ondernomen worden... om die weer vlot te trekken, of, of donderdagavond. Maar helaas is die poging afgelast. En mede door de hoge zeegang zijn twee boulders gesprongen... waardoor de lijn niet vast te maken was. Rijkwaterstaat en de gemeente gaan nu samen met de betrokken partijen... verschillende scenario's spreken om... Uh, ja, toch om toch een goede oplossing te komen. Nou, er is wel een hele mooie foto gezet op de Facebookpagina van, uh, van de gemeente Zandvoort. Ja. En uh, ze, uh, ze hopen het binnenkort te doen. Maar de weersomstandigheden zijn zo dat er waarschijnlijk tot en met zondag nog in actie genomen kan worden. Kan, kan zo'n boter nog schade oplopen, zou je denken? Nou, hij, hij ligt vast. Hè? Dus op zich gaan die golven er gewoon omheen. Maar ja, je ziet het toch eigenlijk niet zo prettig, denk ik. Maar ja, oh, het kan ook zijn natuurlijk steeds door de, de, de golf omheen, die eromheen... dat hij misschien steeds dieper vast komt te zitten. Ja, okay. Dat kan natuurlijk ook, hè? Nou, wacht maar dan. er is er nou, ook nog nauw overleg met de Ocean 2. Hmm? Die is gisternacht ook voor de Binnenboulevard gestand. Er zijn blijkbaar twee boten Oh gestrand. twee boten liggen er nu? Ja. Oké. Okay. Ja, kijk, die, die, die reddingsbrigade... De, de, ja, of de KRNM... Ja, ja. Die, die hebben natuurlijk ook wel van... Uh, kunnen we nou eruit of niet... Want, uh, wat bedoel je, Kunnen we eruit? Om die boten misschien vlot uh, te trekken of te redden. Maar en... als zij gewoon vastzitten, dan, uh, dan is er geen gevaar voor levens. Die zijn er langer van boord natuurlijk. Ja, ja. Zeker. Goed, wat om meer? Ja, nou, afgelopen zondag is een, uh, in de protestantse kerk een uitverkocht la laatste concert gegeven van het Zandvoort. Was dus was, bij? Koor. was jij erbij? Ja, zeker. Ja. Hoe was het? Ja, het was leuk. Het ja? was leuk. En, uh, ook een beetje nostalgisch. Heb je meegezongen? Uh, ja, vanuit de zalen. Maar oh, dus okay. het mocht af en toe, hè? ja ja, ja De maar, laatste ronde van uh, André Haas. Uh, ja, ja nee, soort... we mochten Halleluja van Leonard Cohen zalen Dat is wel heel mooi. of ik ja. echt zo'n dom nummer ook. Nee, maar, maar het is leuk, mooi. Nee, maar het leuke is wel dat de, de, de vrouwen die dus al uh, uh, ja? toegezegd hebben dat ze erbij gaan, want het gaat een gemeen koor worden, die, ja, ja, die, die, die zongen daar ook ze. mee. En die hoorde je dan ook heel duidelijk op het laatste heel hoog uh, meestien. Halleluja! Ja. Ja, want er is ook gesproken dat ze, ze opende ook met een hele mooie aparte versie van Gloria. Van de vier jagen-tijken ja. van Vivaldi. Dat is zo prachtig. Je zit echt helemaal in de Jolandekeuze nu volgens mij. Oh. Ja, ja, ja, ja nou, dat is klassiek onderlegd? Nou nee. nee Halleluja. Ik vind het echt zo'n niet kreet ook. Ja, en dat het elke wel... keer herhalen. Dit ja, is de die tijd plaat van, van let, het let it be, let it be, let it be. Dat is de tijd van het jaar. Ja, ja dat, dat is, is misschien leuk. ook mijn zwaarmoedigheid. Ik zal het zomers top. nooit opzetten. Nul, nul emissiezone uh, uh, op de N200. Uh, daar zijn ze mee bezig. Het is voor de ondernemers hier in Zandvoort. Ze willen namelijk van, op de N200 vanaf achter de plein de zone halen. Maar richting de zeeweg willen ze dus dat daar een bepaald soort vrachtwagens en bestelwagens niet meer rijden. Omdat ze een bepaald soort uitstoot hebben. Dat slecht is voor het milieu. Dat willen ze ingaan... laten gaan op 1 januari... 2025, dat nou, duurt nog zo lang. Maar al die bedrijven die deze route gebruiken. om dus allerlei winkels te bevoorraden. die worden dan zeg maar gedist. Die mogen daar niet rijden. Die moeten allemaal sluiproutes gaan uitvinden. Staat het terecht bij dat ze gedist zijn? Mm. Nou nee, maar ze voelen zich wel gedist eigenlijk. Ja. En nu zeggen dus alle buurgemeentes ook. er niet zo blij mee te zijn. Zandvoort, maar ook Bloemendaal. naar nou, andere buurgemeenten zeggen allemaal. ja hallo, dit is echt. dit is finesse voor bedrijven, weet je wel. En dan moeten al die uh, vervoerders moeten dus een andere bus gaan kopen... al elektrisch gaan rijden... terwijl ze dat misschien helemaal uh, financieel niet kunnen ophoesten. Dus hier wordt nog over gepraat. Om dit misschien toch een beetje vooruit te duwen naar 2030 bijvoorbeeld. Ja, voorbeeld. Ja, dat zou prettig zijn. Vertel. Ja. ja, de burgemeester heeft zijn eerste stem uitgebracht, eigenlijk in een nieuw stembureau Zandvoort. Dat is in de brandweerkazerne. Dat is een speciale gelegenheid natuurlijk. En daar waren ook... Uh, Noortje Kok die is de clustermanager bij de VRK, de Veiligheidsregio Kennemerland. En Douglas de Wolf, die uh, is ploegchef bij de brandweer Zandvoort. Maar het is het nieuwste stembureau in Zandvoort. En die is in plaats gekomen van de Red Bull Lounge op het circuit. Want daar, daar wordt oh, het ja. niet meer gestemd. Misschien dat het ooit weer komt. Maar het is toch wel leuk dat er weer een unieke locatie voor in de plaats is gekomen. Dus uh, nou, er waren 13 stembureaus. En de opkomst was ook best wel goed. Nou. Ja. Goed om te weten. De Zeefonk is winnaar geworden bij het jeugddebat 2023. Vorige week vrijdag was de afsluiting van het jeugd en de politiek. Groep 8 van alle Zandvoortse basisscholen krijgen dan het oranje koffertje in het. oranje koffertje wordt uitgelegd hoe de politiek een beetje werkt. En uiteindelijk wordt er dus dan een jeugddebat wordt georganiseerd. En die worden dan uitgenodigd om bij elkaar te komen. En dan van elke school waren twee leerlingen uh, daarheen gestuurd... En werd, op afstand werd gekeken met een, uh, met een stream. Dan konden ze vanuit school konden ze kijken wat daar gebeurt. In de Prinsjeszaal was dat. Nou goed, de raadhuiszaal volgens mij. In het gemeentehuis werd oh, het gedaan. En uiteindelijk <kijkt> waren er allerlei stellingen. En een van de stellingen was onder andere uh, uh, duurzaamheid. De speeltuintjes voor oudere leerlingen. Want de oudere leerlingen willen ook wat in die speeltuintjes doen. Nou ja, dat is wel apart. En vooral de negatieve uh, berichten op social media. was een heel belangrijk punt waarover gedeporteerd werd. Vooral dat staat los, of dat staat uh, met het pesten in contact natuurlijk. Uiteindelijk, uh, de, de winnaar was uh, uh, jo Joja uh, Verhoef. Uh, die was een zeefonk. En ook uh, Mila Drommel waren de winnaars van uh, ja, die school. Met het, debat, het jeugddebat van 2023. Ik vind het wel bijzonder als je die jonge mensen al zo ziet praten gewoon stellingen moeten uh, droppen en uiteindelijk ook dingen moeten verdedigen. Ja, mooi hè? Ja, ik, ja, ik vind, vind het heel dit knap. knap. Ja, Dat ik vind knap ja, het heel ja, ja, jaloers. Had ik toch maar beter opgelet op school. Jazeker. Ja, ja. Goed, nou zover de Zandvorste berichten. Tijd voor muziek! Ja. Ze hebben weer een nieuw album. Ja, Die oude Garde doet het nog steeds redelijk goed. Dit al de vaccines die muziek hebben afgeleverd. Nu ook Duran Duran. I love you, do. Ja. What's the east insight? Weet You shelter me from liberty. It's nothing short of piracy. There's not to say it doesn't please me sometimes. Now, this may come as no surprise, but I'm content to compromise until the day you realize. Ja, het had natuurlijk nooit meer het niveau van vroeger. Reflex, flex, flex, flex. Een Rio. We hebben die mooie pakken enzo. Girls van film. Girls van film. Oh, daar zat een mooie vrouw klik, in. Klik, klik, klik, toen, klik, klik toen, toen, toen mochten ze nog vrouwen gebruiken als lustobject. Dat is tegenwoordig, mag je ze helemaal politiek alleen inzetten, zeg maar. Maar goed, Randrain heeft een nieuw album uit. En dit is daarop te vinden. En uh, dit is uh, Love You Do. Zo heet de, de plaat. Nou, ik laf je toe. Zo is het hartstikke klinkt mooi. lekker. Het klinkt lekker. Ja. Het is het weer het bekende scherpe geluid van de zanger... Bond. Simon LeBond. Simon LeBond. Het klinkt sowieso lekker nieuws. Het komt er wel even uit, dames en heren. Blijf oh. lekker in je bed liggen. Oh, ja. wat Draai je even om. Oh, ja. jeetje. En uh, <laughs> deze zonvloed gaat ook voorbij. Ja, er valt weer wat regen uit de lucht. Ja, waar ja. valt het anders vandaan? Ja, zeker. zeker. Nou, ja, ja, overal en bij de biesbos is er heel veel water gevallen. En ik zag ja. ook dat... Bepaalde gebieden lopen nu onder. Ook wegen lopen onder. En dan kan het water van de ene kant naar de andere kant. Er is dan weer een soort opslag ja. voor het water. Nou, ja, dat dag. vind ik wel goed. Ja, slimme dag. Want uh, de, de, de, er is nu heel veel water dat we nog kunnen, wat we kunnen gebruiken. Ja, het ja, ma het maf is, ik heb een zomerhuis, Of we hebben een zomerhuisje gekocht. Hij is echt van twee mensen hier. Niet alleen van mij, maar ook. Ja, precies. En, uh, uh, en die staat onder aan de dijk. Leuk. Oh, hoe ja, gaat het? Wel aan de verkeerde kant van de dijk. Oh, okay. ja, ja, maar waar vroeger ook... de zee was staat mijn huisje dat had eigenlijk de andere kant gemoeten. Maar, ja. maar ze hebben gisteravond ook, was het op het nieuws... laten ja? ze ook zien, als de wind noordoost staat... dan heb je dus, gaat het water naar zee, wordt naar zee afgedragen... maar ja? staat de wind zuidoost, ja? ja, dan gaat het dus landinwaarts... waardoor je uh, biesbos onder water komt te staan... een beetje minder of meer bijna overstroming. En dat gaat er gebeuren, dat heeft allemaal te maken met de wind. Oké, allemaal met wind. Och dus nou, we zijn weer bij. We zijn jongens, hebben het meegekregen? Shakira schik met Spaanse belastingdienst. Ja, de ik heb gehoord. 14,5 ja. miljoen euro. Maar ja, dat, dat heb ik Die vrouw heeft nooit wat opgegeven. Dus. Nou, het schijnt... Ja, maar ze leefde er niet het hele jaar, hè? Nee, ze had een vriend... Uh, uh, dan zou ik het ook niet doen. Het ging met, met de vriend. De vriend woont wel daar. En daar ging ze heel vaak op bezoek. Ja. En ze woont ergens In Barcelona anders. woont ze. Ja. Maar ze had zich ingeschreven op de Bahama's. Ja. En daar heb ze terug... Ja maar de, dat is niet waar ik woon. Nee. Dus. En haar buurvrouw, moest ik ook zo lachen... Zij is Kluivert. Hoe heet zij? Uh, de vrouw van... Ja, ja. ja, ja weet u wel. Ja. Zij is zo blij dat ja. Shakira is vrijgesproken. Oh? En dat je hier geen niet te bakken koffie geeft. Huh? Ja, precies. We zijn Compaard. dikke vriendinnen. Ja. ja. je probeert. Het is belastingontwijking. En dat mag ook gewoon. Ja. Het is geen ontduiking maar ja, zelfs als je ontwijkt, Het was een maat in de ja. wet, lijkt mij. Ja. Maar het was eigenlijk voor meerdere miljoenen. Maar zij heeft gewoon geschikt met dat bedrag van een aantal miljoen euro. En dan dan denk, zou je, dan je toch denken. Vaak, dat kan schuldig kan je nagaan is. hoeveel geld die vrouw heeft. Ja, ja. Okay, maar dan is het toch blijkbaar. als je toch schikking doet met de belasting. dan, ja. dan ben je toch wel schuldig, zou je denken. Of zou je denken. Ik ben toch zat. Nou het belasting wordt, het geld wordt goed besteed. Hè? Zou je denken? Nou ja, je ziet dat de belasting is, Die heeft natuurlijk toch wel uh, lekker een grote krent uit de pap gehaald. Ja. Hè? Want uh, het, is natuurlijk wel ook, het wordt gebruikt om het land natuurlijk te uh, ja. verbeteren. Mm -hmm. ja. Ja, ja. Mm -hmm. Voor alles. Dus, uh, ja. nou, andere, we hadden het over het water epidemie. Nou, er is nog een andere epidemie in, uh, in, in volle gang. Uh, de longontsteking, steeds meer ja. kinderen. In Nederland krijgen last van longontsteking. In de leeftijdsgroep van 5 tot de 14 jaar uh, was een stijging van 124 naar 143 per 100.000 kinderen. En dat schrijft het instituut. Vooral in China is er een heel grote stijging van longontstekingen. En dan moeten we uitkijken dat we niet in China gaan aankijken van... Hé, hey, daar komt het vandaan. Is het er een of andere virus wat ze meebrengen? Nou, Coronavirusje. Virus. Corona ik, ik zit zelf te denken van... Kan het nou niet zo zijn dat uh, de kinderen veel minder weerstand hebben... omdat ze veel te uh, passief zijn? Dat ze veel te veel op de computer zitten, op de telefoon... Dat ze binnen blijven, dat ze, blijven, ja, dat ze ja, helemaal geen, uh, uh, geen training krijgen. Want uh, je, je, je, ze zeggen ook dat, uh, dat mensen best wel af en toe een bacterie binnen mogen ja. krijgen... om ja. hun immuunsysteem ja. op te Lik gewoon even trekken. ergens aan, ja. aan, aan het ja. gebouw of zo. Lik aan vanaf. die ramen. Of Lik aan wel. de ramen ja, gewoon. Ja. Gewoon op de grond Wup, gewoon. Hup, Hup, gewoon even lekker... Ja, nee, maar het is, ja, ik vind het wel uh, opmerkelijk. Ja. Ja. Want als jij natuurlijk veel beweegt, dan, dan krijg je veel meer dat uh, je bloed stroomt en dat je, je longen ook schoon worden. Ja. En zo. Maar als je alleen maar uh, als een papzakje op de bank blijft liggen en alleen maar zit te kemen. Ja, ja. Maar is het ook niet de tijd van het jaar? Wij hebben nu ook ja. jan oktober, november. Maar daarin in China is het ook geen mooi weer nu. Dat was ook in de tijd dat corona is uitgebroken. Ook ja, ja. november, december Er dus, ah, dus ja. zijn een hoop mensen ook nu hier ook, die uh, griep griepverschijden uh, hebben. Ja. Ook corona trouwens. Ja. Ja. Dus uh, ja, uh, het is alleen niet meer zo dodelijk. Nee, ik nou ja, uh, ja, precies. Uh, hoesten hebben elkaar gezicht, zeg ik altijd. Oh, lijkt het toch niet dodelijk <lacht> ja, Ik heb het op mijn werk vaak hoor. Dus gewoon, dus ik, uh, mijn weerstand is wel hoog, denk ik. Ik krijg het vaak wel even zo even mee naar huis. Goed, nou, tijd voor muziek. Hier bij ZFM, straks natuurlijk weer de geschiedenis. Tweede geest van het radioprogramma. We hebben het over 25 november. We hebben interessante materie weer. I like to Bij Tubal kleef. Hoewel, dit klinkt nog niet heel erg bekend. Kan misschien nog worden in, wat worden? In een. in een king, sorry. I like boys. Hoe kan dat toch wel? Om dat aan te geven? Is dat niet. Ik uh, cool? ja, wij, wij spreken iedereen tegenwoordig gewoon aan met mens. En dan maken wij de beslissing. Je bent gewoon mens. Je maakt me niet uit wat je bent. hoef ik ook helemaal niet te weten. Je hoeft me niet aan te geven wat je bent. Je bent gewoon een mens. Met CH. Daar gaat het om in de wereld. Goed. Dan kijken we kijken nog even wat er allemaal meer speelt in de wereld. Ja, jeetje. Nou, Gisteren nou, Zijn we overstag gegaan met Black Friday? Nee. Nee, ik ook Nou, ik niet. bijna wel. Ik klik bij die hele grote, waar het vandaan komt natuurlijk, het bedrijf naar binnen... Met die rode grote embleem. Oh, en, en oh. ik wil uiteindelijk heel graag een, een stilstofzuiger. Ik ben gek op stofzuiger. Maar ik loop altijd te kloten met, het, met de snoer. Dat schiet altijd uit stopcontact. Of ik struikel over dat ding. Of, nou, en een stilstofzuiger is gewoon alles in één. Die kan je echt overal. Dus ik heb echt de helft van die winkel lopen stofzuigen met van allerlei stofzuigers. Je kan echt een stilstofzuiger kopen voor 1000 euro, hè? Ja, vind dat je dit is toch te bizar. Je was weet wie de stilstofzuiger is? En ik zie je heel verbaasd uh, kijken. Hij was, die, uh, was nu uh, voor de helft? Nee, hij gaat voor 100 euro. Af. Nou, je, je, kent, je kent die mannen met die bladblazers buiten? Nou, dat is ja. hetzelfde idee. Dat, dat idee, idee, maar dan andersom: dan zuigt hij. Hij blaast niet, bij blaas hij oh. zuigt. Maar met die bladbuis die zuigt. Goed, maakt niet uit. Ja, dat is, dat is, dat is een bladzuiger. Ik ja, wil blad... een liedje aankomen. Ja, ja, precies. Maar goed, dus ik heb er van alles uitgewinnen. Toen stonden we op het punt om eentje te kopen. En toen zag ik er we anders. Hè, maar deze is hetzelfde en die is een stuk goedkoper. Ja. Even kijken op internet wat het verschil is. Oh, kijk hier. Marktplaats staan ze ook aangeboden. Oh. Nou, maar wacht even. Dus we hebben niks gekocht. Oh, nee. oké. Okay, heel slim. Maar Ikea had een goede zet, hè, gisteren. Geen okay. Black Friday, maar Bring Back Friday. Hey. Ja, dan kun je spullen, kun je spullen terugbrengen. En dan gaan zij kijken van, ziet het er nog goed uit? Ja? Doet het nog wat het moet doen? Zo, ja. Dan nemen zij het in. En dan krijg je iets, oh, van, een be beetje ver... centjes. Sorry. En dan gaan ze het verkopen. Dus jij gaat straks naar, naar die zaak toe, ik. Nee, niet. Okay. <laughs> en, uh, Hoe heet het... Uh, maar het, het schijnt ook zo te zijn dat momenteel zijn meubels zo uh, inwisselbaar. Met, Met andere woorden. Ja, van, ja, ja. Uh, vroeger ben je opa en oma thuis. Nou, dat is een bankstel dat... Staat, als je nog een opa en oma hebt, staat er nu nog. Ja. Ja. Maar tegenwoordig is het nou, na max zes jaar en dan gaat het eruit. Dan moeten nou, we een nieuw bankstel hebben. Ja, heel graag wil de jeugd van tegenwoordig dat oude bankstel van die opa en oma... we heel graag hebben. oh ja, nog wel. Ja, zeker. Ja, zeker als je een mooi bankstel hebt. Nou, maar goed, mm. een, een bankstel op zichzelf is geen handel. Dan moet je wel een heel bijzonder bankstel hebben. Ja. Dus, uh, maar ja, goed, ja, de, de oude IKEA-meubels zijn ook best wel interessant. Ja, er, ervaring Ik had een krukje van IKEA. En gewoon een heel simpel krukje, houtkrukje. Uh, ooit gekregen van iemand. En, uh, dat, normaal was dat 40 euro, maar het wordt niet meer geleverd bij Ikea. Mm. Dus dan kan de prijs omhoog. Ja, dan, uh, <laughs> dan is het zeldzaam. Voor, dus dan is het zeldzaam. Zeldzaamheid. Er zijn uh, meerdere dingen. Uh, ik kan me ooit nog eens een, uh, een stoel herinneren van uh, veune Peton. Uh, ontwikkeld voor Ikea. En dat was geen succes. En uiteindelijk hebben ze een heel veel voorraad hebben ze vernietigd. En als je die stoelen hebt, die zijn heel veel geld waard. En dan heb ik het echt over 500, 600 euro. Voor een stoel die destijds gewoon 50 gulden kost, hè? Dus dat gaat echt heel ver. Goed, wat nog meer? De landen? Ja, wat nog meer? Ja, de, de Finse stroomprijs is vrijdag diep in de min gegaan... door een foutje van een beurshandelaar. Daardoor krijgen de Finne smiddags en s'avonds geld toe... als ze stroom verbruiken. Ja, dat is heel raar. En uh, er werd dus ineens zoveel elektriciteit aangeboden... dat de prijzen gingen zakken... En uh, ja, de, de netbeheerder hoopt wel dat Vinnen nu niet vrijdag massaal de sauna induiken... om een, appara en een apparatuur opladen. Dit kan oh. toch niet goed zijn, dit? Ja, nee. nou, hij, houdt, hij doet dus alle mogelijke ma maatregelen nu... om productieconsumptie met elkaar in evenwicht te brengen... en uh, dat het niet het net er weer uitvalt, want doet iedereen als een gek. Jongens, we gaan naar de sauna, het is gratis, weet je wel. Ze ja, is... hebben we fout gedaan met de handelen. Het is heel bizar, dit. Ja. Nee, ik heb wel eens meer gehoord dat mensen dan alle apparaten in huis aanzetten... en dan krijgen ze geld terug. Ja, ja dat is, dan moeten we toch ja, grote accu's kopen of zo. is bizarre accu's dus waar in we in de, de tuin zetten. In de tuin zetten, dat je alles kan opslaan. Dat ja. je gewoon dan zomer nog van computer putten. Ja. Maar in ieder geval niet dat gepil meer met die vaccinelichtjes en die, uh, en die uh, terracotta potten en zo. Nee, oké. Okay. Maar <laughs> nou, dat geldt meer over het gas natuurlijk. Nee. Ja, nou ja, gewoon. Het gaat wel over energieverbruik. Ja. Je, als ja. laag zet. Ik, ik, uh, ik stook eigenlijk uh, ook op een soort elektra. We hebben een stadsverwarming achter iets. Oh, ja. oh ja. dus dan... Uh, ja. Ja. ja. Nou ja, goed. En de, de verbinding met Zandvoort, met die elektriciteitsnet wordt ook een probleem. Want dat gaat ook om... Dat is allemaal de zeeweg, hè? En er mogen geen uh, dieselauto's overheen. Want dan gaat die stuk, die leiding. <laughs> Ik weet het Zoiets. <laughs> goed, laatste plaatje voor negen uur. En dan straks duiken we in de geschiedenis. Oh mijn god, hou je hart. So go crawling on your knees. You were a rip -coat with your ripped jeans. Pretend that you know I I'm on go Heeft hij, en ik heb het nog nooit van hem gehoord. En die heeft de Ivory. Nee, niet een Ivory. Nee, het is gewoon Ivory alleen. En dit is een van zijn laatste plaat die hij uitgebracht heeft. Een gast die eh, al een tijdje aan de weg timmet hier bij Toebak leeft. Vertel. Nou jongens, het is bijna 9 uur kopje koffie. Maar het is momenteel een nieuwe hype. De Bulletproof. Superkoffie met boter en olie. En, en, oh, hè? Ja. Is dat, echt, dat klinkt als heel vet. En ja, heel... Dat is heel vet. schijnt schijnt hartstikke gezond te zijn. Word je niet dik van. Is goed, is, is voedzaam. Toch yeah. een klontboter in je koffie. Komt uit en met zijn hype uit Amerika. Eh, jongens, oh, ga straks naar de koffiebar Maar in Azië hebben ze boter thee. Sampa of zo, Tampa. Nou, ja. Daar lijkt het op. Maar wacht, hoe groot moet de klontboter zijn in je. <coughs> Gewoon een lekkere homp. een, een romp in je koffie. En dan ja. geen suiker, geen melk nee, erbij? Nee, het schijnt even smaak. Dat je, je smaakpapillen moet even wennen. Maar je hebt een verzadigd gevoel. Oké. Okay. Mm. Nou, ik ben echt reuze nieuwsgierig. Dus dat ik ga zeer... even naar de keuken Je kan, je kan ook twee oh, eetlepels olijfolie oh. nemen. Natuurlijk. Ja, kan ook. Het klinkt echt boter. Nou ja. ja. Haar naar mijn olie dan maar. Haar... Ja, dat is ook misschien okay. nog wel agiet. Nou goed, loop tegen het einde van het, uh, uh, het eerste uur. Straks onder andere hebben we het over dit. Ja, mooie geluiden waren dat. En ook dit, hè? Ja, weet je toch? nog? Nee, geen idee. Nee, nou, blijf luisteren. Straks een deel twee van dit radioprogramma. Toeboog leeft.